Burgemeester Van Aartsen van Den Haag roept de Eerste Kamer op de nieuwe wet te verwerpen die de nationale politie regelt. De Senaat debatteert komende week over de politiewet, waarin de huidige 25 regiokorpsen en het KLPD opgaan in één landelijk korps. Van Aartsen zei op radio 1 dat hij op zichzelf al lang voorstander is van de nationale politie, maar dat het huidige voorstel op een aantal fronten toch wel heel wat feilen vertoont. Volgens hem is er de afgelopen jaren een heel goede samenwerking ontstaan... tussen justitie en het openbaar bestuur. En Van Aardse is bang dat de nieuwe wet hier afbreuk aan doet. De dronken man die zondag bij zijn aanhouding door een Rotterdamse agenten werd geschopt... was agressief en wilde de agenten slaan met handboeien. Dat blijkt volgens bronnen uit de verklaringen van getuigen en de betrokken agenten. Die agenten zouden hebben geprobeerd hem handboeien om te doen. Dat lukte slechts bij één hand omdat de man zich verzette... Het duurt nog een paar dagen voordat het onderzoek klaar is, zegt het Openbaar Ministerie. Het weer, droog, alleen in het noordwesten nog een bui. Het is een graad of 12. Overdag stapelwolken, af en toe zon en in de middag in het binnenland wat buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van onze uitzending deze week. En daarin kunt u gaan luisteren naar een bijdrage van de NPS. Op 13 juni overleed journalist en oud-hoofdredacteur van De Tijd... Herman van Run. In een leven lang uit 1998 was Hans Niemands verdriet... in gesprek met hem over een heleboel dingen. Namelijk zijn ouders... Zijn tijd in Kamp Haren ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zijn liefde voor taal. De studie rechten. De diverse optredens in televisie- en radioprogramma's. De grenzen van persvrijheid. Zijn katholieke achtergrond en zijn drijfveren. Hij is 93 jaar geworden en we gaan nu terug naar februari 1998. Luistert u naar Herman van Run in een leven lang. Wat mij altijd uh, wel gedreven heeft, is het uh, meedoen aan iets... op mijn eigen manier. Maar meedoen in gezelschap van anderen die ook doen. de omroepen, de instituties, uh, waarmee ik nu de publieke omroepen bedoel... wat tegenwoordig om, ja, met een onbegrijpelijke term publieke omroepen heer... dus KRO, uh, NCRV enzovoort... dat die vooral uit zijn op een kleinmoedige wijze op het eigen belang. En dat bedoelen ze allemaal goed, dat weet ik wel, maar onderhand. Weinig oog voor het bewijzen van een dienst aan de samenleving. van Run heeft een veelzijdige carrière achter de rug. Hij was hoofdredacteur van het katholieke dagblad De Tijd, docent recht aan de toen net opgerichte School voor Journalistiek in Utrecht, hij presenteerde radio- en televisieprogramma's, en enige jaren geleden was van Run de eerste die bijzonder hoogleraar was op de Maarten Roy Leerstoel voor Persgeschiedenis en Persvrijheid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Programmamaker Hans Niemandsverdriet bezocht Herman van Run thuis in Overveen. Ze blikken terug op zijn jeugd in het Noord-Brabantse dorpje Horsen... waar van Run in 1918 werd geboren. Mijn vader was geen boer. Mijn vader was een uh, man van, uh, die veel dingen tegelijk deed. Hij was uh, gemeenteontvanger van het dorp. En hij was polderontvanger van de polder. Want hij had een... Uh, ja intellectueel trekje op school, die zat niet meer dan lagere school heeft gehad. Maar hij was een slimme man, geloof ik. En ik kon mooi schrijven, dat is ook belangrijk. Ik bedoel, een mooi gewoon, handschrift. En ook overigens wel. Uh, maar tevens hadden wij een manufacturenwinkel thuis. En mijn vader had ook wat land waarop een en ander verbouwd werd. Wat uh, in de oorlog gunstig voor mij uitgepakt is, want... Toen kon ik boer zijn en kreeg op grond daarvan een Ausweis. Bovendien, meer dan aardappelen werden daarop geteeld. Uh, werden erop geteeld. Wilgenhout, grindteler. was mijn officiële beroep of in de oorlog was grindteler. Dus, de, maar wij waren helemaal gebed in dat dorp. We waren niet de mensen die daar buiten stonden... Um, als je in, in laagjes wilt spreken... er waren hele subtiele sociale laagjes in zo'n dorp. Let wel, duizenden inwoners En toch, ik weet niet hoeveel laagjes die, die we standen of standjes zouden kunnen noemen. Dan lagen wij leuk hoog daarin. Maar anderzijds, volledig dialect, alle eenvoud die bij het dorp behoort... Geen uh, pretenties, dat niet. Maar toch was er wel Daarom wij werden we ook misdienaar en zo. Dat begrijp je. Dat, dat hoort er allemaal bij. Ja, dat is degelijk de katholiek, natuurlijk. Precies. Ja. Je bent dus opgegroeid met een dialect. Reken maar. Het was uh, mijn enige taal. Behalve dat je op school toch al het Nederlands moest leren met uh, de DT's en uh, toen nog de derde aanval en zo. Maar dat was iets kunstmatigs. En, uh, zelfs dat werd gesproken in schoolverband... en in het verband van uh, de parochiegeestelijkheid ook... met een uh, duidelijk zuidelijk accent. Zu ik zeg zuidelijk, maar ik bedoel een beneden-riviers-accent. Uh, maar, maar thuis spraken wij dialect en, uh, en uh, op straat... En, uh, op het erf, altijd en overal, dialect... als de vanzelfsprekende en enige taal. En daarnaast was er dan dat andere, dat was een schooltaal... die ook paste binnen de muren van een school of binnen de muren van een kerk. En je bent dus eigenlijk pas echt Nederlands gaan spreken... of wat dan ABN heet, op de middelbare school? Ja, wat toen, toen ik... Uh, naar de middelbare school ging. Dat was een kostschool... Uh, waar uh, jongens in het hele land bij elkaar kwamen... en waar de, uh, de leraren, als vanzelfsprekend, ABN spraken. En iedereen deed dat zo'n beetje. En dat heb ik daar uh, dus ook gedaan... omdat ik mij, uh, als vanzelfsprekend, voegde naar wat uh, daar de omgangstaal was. kostte soms moeite. Enkele keer vergis je, en dan wist je het niet... En uh, als je geëmotioneerd was of kwaad was... of het tegendeel van kwaad... dan dacht je om de keur in de taal van thuis. De moedertaal. In de meest letterlijke zin van het woord, de moedertaal. En ik doe dat nog. Als ik nu vooral uh, buiten ben... en ik uh, ben dan als van nature en omstandigheden... waarin ik ook thuis geleefd heb, namelijk... aanzienlijk buiten met... Uh, Midden van groen en op erf en met bomen en boomgaarden en dat allemaal. Als ik in soortgelijke omstandigheden hier buiten ben, dan denk ik meteen in de taal van mijn moeder en mijn vader en de taal van het dorp en benoem de dingen ook, stil of vloekend als ik ergens tegenaan loop of op iets stuit, Dan benoem ik die ook met de taal van het dialect, de woorden van het dialect. Ik, ik wiet bijvoorbeeld in de tuin iets. Of in dat kleine stukje bostuin dat we hebben. Hè? En daar haal ik dan iets uit wat er niet mag staan. Want er zijn toch bepaalde dingen die er niet mogen staan. En dan is het helemaal schoon en mooi. En dan denk ik in de taal van mijn moeder geen bugje. En dat betekent er staat geen onkruid. Want onkruid is bocht bocht. Verkleinwoord is bochtje en helemaal dialect is bugje geen Bugje zijn moeder dan heel tevreden. Dat ik dan ook met grote tevredenheid over mijzelf. En uh, kun je je in, uh, in het dialect en in het uh, gewone Nederlands... op dezelfde manier uitdrukken? Nee hoor, dat is leuk dat je dat vraagt. Het is merkwaardig dat je uh, in het dialect dingen kunt zeggen die je in het Nederlands niet kunt zeggen... en dat je omgekeerd in het Nederlands nog veel meer kunt zeggen... wat je niet in de dialect kunt zeggen. Het is alsof, er een, alsof de werkelijkheid zich voegt naar de taal. Of is het omgekeerd? De taal naar de werkelijkheid. Het is beide natuurlijk. Het is het, is het een en het ander. Maar uh, de subtiliteiten... Uh, als het om gevoedselen van taal gaat dan kun je in het dialect minstens net zoveel als in het Nederlands. dialect is niet een kunstje, het is niet, niet zo, zomaar een... Ja, zoals in commercials op het ogenblik, op televisie, veelal, dialect... wordt gehanteerd op een misdadige, uh, verachtelijke en eerloze manier... wanneer ze ik wil die pannenkoeken aanprijzen of zoiets. Of uh, doordat iemand over zo vrolijk Limburgs gaat praten. Dat is het een kunstje. Maar het is... Het is niet een kunstje, het is een taal. Het is veel meer en misschien is het wel... Oh ja, dat woord cultuur is niet gevallen. Maar dat, uh, het, zal, het zal ook wel een deel van een cultuur zijn... of op zichzelf een cultuur zijn, samen met het uh, landelijke. Kun je iets uh, zeggen in het uh, dialect? Oh jongens, ga het uitdoen, doen, zo ga ik. Het huis van de Van Runt staat aan de rand van de duinen bij Overveen. Als je van de weg afdraait, dan staat er vlak voor het fietspad dat parallel aan de weg loopt een bordje wat ongebruikelijk uitzien. Bordje, let op fietsers van plakletters, zo te zien. Ja, dat bordje heb ik zelf gemaakt en de letters heb ik er zelf op geplakt. En dan staat Let op, dubbele punt fietsers. En die dubbele punt is, zoals je ziet, verkeerd gesteld eigenlijk. Die, die punten staan te ver uit elkaar. En ik heb er lang over geaarzeld of er een uitroepteken achter moest staan. Want, je kunt het ook lezen, let op fietsers. Nee, het is let op. Er kunnen fietsers vanaf komen, die komen hier namelijk van eh, die heuvel afgedonderd. En voor je het weet, rijden ze tegen je auto aan. Dus, en en voor bezoekers uh, moet erop gelet worden. En daar doemt dan het huis op, dat is ongeveer 50 meter schat ik van de weg. Zoiets ja. Het is niet echt een uh, boswachtershuis, dit staat op een landgoed hè? Ja, het staat op een landgoed dat inmiddels in bezit is van Staatsbosbeheer. Het is een uh, oud overveen, een van de vele Overveense oude landgoederen. En het huis is niet precies een boswachtershuis, het is iets verhevener. Uh, Doordat het in de tijd gebouwd is voor een uh, verzorger van een gehandicapte zoon van de rijke meneer die de eigenaar van het landgoed was. En daarachter strekt zich dan de duinerij uit. Ben je veel in die duinen? Wandel je er veel? Ja, niet zo bij veel. Maar bij tijd en ik ben meestal rondom het huis hier bezig. Omdat hier veel te verzorgen is. En dat doe ik met uh, redelijke toeleg. Goed, dan gaan we naar binnen. Ja. Ga binnen. Ja, hier is een klein karantje. Dat is, dat is echt heel klein dus. En dat uh, is een beetje 19e eeuws gehouden. En uh, het aardige voor jou is dat uh, die twee mensen die daar hangen... dat zijn voorouders van Dwin. En uh, die man was de eerste uitgever van het Dagblad de Tijd. In 1845 of daaromtrend. Een voorouder van Dwing, ja. dat is dus je vrouw. Ja. Die heeft... Uh... Die heeft begonnen met in Bos toen nog de tijd uitgegeven. En hij, eerste uh, uitgever en ik, laatste hoofdredacteur. Zo rijken we elkaar hier de hand. Taal is iets belangrijks voor je, hè? Ik herinner mij dat ik dus van kleins af wel een beetje op uh, taal, op uh, wat je uh, zegt, uh, gericht ben geweest. Door de reflectie daarop die ik van mijn vader heb geleerd. En dan zat het een beetje in, maar god nog weet waar, waar het vandaan komt. Dat ik op, ook op de lagere school, toen ik het Nederlands leerde, het HBN, dat ik geïnteresseerd was in... Uh, hoe en wat en waar van die taal. En dat uh, toen ik hoorde bijvoorbeeld dat er een derde naamval was. Uh, dat vond ik mooi. Dat je dus in een zin kon laten zien... want je schreef toen nog die ens bij mannelijke woorden... voor de derde naamval. En dat je eventueel kon laten horen als je erg duidelijk sprak... welke functie dat woord in een zin had. Dat boeide mij. En... Uh, nog meer, het boeide mij niet alleen, maar het uh, ontroerde mij eens weer zo sterk. Maar het, uh, het, het deed toch ook een appel op mijn gevoel. Want toen de meester met mij uh, in het bijzonder de grammatica deed... want op school werd dat normaal niet gedaan, hoor. Maar wanneer je naar een middelbare school ging... dan was de meester zo goed om je in het bijzonder daarin te onderwijzen. En toen hij mij dat leerde, hoe dat zat... en de redenkundige en de grammaticale ontleding... Dus vooral de analyse en het uit elkaar leggen van die dingen... dat vond ik uh, boeiend en uh, opwindend, Prachtig. Dus uh, hoe dan ook, uh, enige liefde voor taal zat blijkbaar in me... waar vandaan dan ook gekomen. Kees Fens is hoogleraar literaire kritiek aan de Universiteit van Nijmegen... en literair medewerker van de Volkskrant... Hij en Herman van Run kennen elkaar al zo'n 40 jaar... uit de periode dat Van Run hoofdredacteur was van de Nieuwe Haarlemse Courant... een koplat van de tijd. Het was een vrij kleine krant, maar uh, hij was daar heel gelukkig. Hij gedroeg zich een klein beetje, maar dat is hem altijd wel eigen geweest... of hij de hoofdredacteur van de Times was of zo. Maar hij, uh, hij was er denk ik hierom zo gelukkig, omdat hij zich heel gelukkig en thuis voelde in die besloten wereld... die die Haarlemse gemeenschap is. En als Herman is een, uh, komt uit de buurt van Nijmegen, het land van Maas en Vaan. Maar hij had in Haarlem geboren kunnen zijn. Je hebt mensen die van buiten zijn, die zijn eigenlijk geboren Haarlemmers. En dat is vanwege de taal die ze spreken? Nou, hij spreekt natuurlijk een zo verzorgd Nederlands... als het zelfs in Haarlem niet gesproken wordt, denk ik... Maar het is meer dat uh, ja, veel verkeren met vrienden en, uh, de, en bekenden en het elkaar geregeld zien, het gevolg van een zekere kleinstedigheid. En je hebt in Haarlem altijd gehad dat de mensen die iets met cultuur te maken hadden, elkaar altijd vonden. En er uh, waren natuurlijk grote figuren daarbij, zoals Bomaans en die beeldhouwer Andries en weet ik allemaal. Maar Herman hoorde helemaal tot die kringen. Maar ik denk dat zijn Nederlands... dat is van een ja, zorgvuldigheid en een welovervolgenheid en een precisie. Als ik ja, in Nederland eigenlijk nauwelijks ken... je zou kunnen zeggen, hij spreekt eh, Engels in het Nederlands. Dat is misschien nog het beste zo gezegd. Ik weet, hij heeft mij wel eens gezegd... en ik geloof niet dat ik daarmee in vertrouwen schend... dat hij, eh, komend van dat dorpje in het land van Maas en Waal en uh, student werd in Nijmegen... dat hij toen zeer geleden heeft... onder dat uh, dialect dat hij sprak. En ik denk dat dat mede-doorzaak is... dat hij zo ongelooflijk zorgvuldig Nederlands is gaan spreken. Als een soort... Ja. Maar het, het, kijken, het is niet alleen... je zou kunnen zeggen dat als hij minder zorgvuldig Nederlands sprak... dan zou het uit de toon vallen. Want natuurlijk is alles vrij zorgvuldig aan... en de manier waarop hij loopt zelfs. En de manier waarop hij zich kleedt. Hij is altijd... Uiterst verfijnd gekleed. Mm -hmm. en, uh, en ook de gebaren die hij maakt hebben dezelfde ingehoudenheid. En hij is eigenlijk een soort uh, ja, vleesgeworden stijl. Ja. Bij hem is er een wonderbaar mooie eenheid van uiterlijkheden, Hoe het innerlijk met hem is, of hij daar ook zo verfijnd is, dat weet ik niet. Mm. Ondanks je liefde voor de taal ben je rechten gaan studeren. En geen Nederlands, bijvoorbeeld. Ja, nou dat is heel gek. Uh, ik, ik ben gaan studeren uh, uh, omdat ik. Uh, uh, of terwijl ik niet zeker wist uh, waar ik heen moest. En toen ben ik als een. Uh, ja, ook een onwetende en verlegen dorpsjongen naar de moderator van, uh, de studenten, van de studenten gegaan. En die uh, zei mij dat het uh, wel makkelijk was om rechten te gaan studeren... maar je kon ook psychologie studeren. En daar had ik ook zin in. Wat domer zegt. Nou, ziel. Dat was wat. En uh, gevoelens en daar alles van weten. En, maar voor uh, het inlichtingen uh, krijgen over psychologie... moest ik naar Fons Gores. Fons Gores is een nog steeds bestaande... Uh, uiteraard ouderen... Uh, ex-hoogleraar... Uh, leiden. Ik studeerde toen psychologie. En die woonde, ik weet het nog, in de Javastraat in Nijmegen. En daar zou ik dan heen moeten om uh, inlichtingen in te winnen. En dat durfde ik niet. Ik was te verlegen, dan denk ik. Ja, dan moet ik naar een meneer toe. Toen had ik maar rechter gaan studeren, dacht ik. En toen... Uh... Heb ik een en ander aangevraagd en ben ik recht Bovendien zei men mij met rechter kun je alle kanten uit. Dat was zoiets. Uh, zo'n zo, zo uh, gezegde. Dat, uh, dat kun je je wel herinneren. Dat men dat zei en nog wel zeggen, denk ik. Of schoon. Misschien is ja. economie nu daarvoor in de plaats voor. Ja, of communicatiewetenschap. Pardon, communicatiewetenschap natuurlijk. Het zal geen communicatiewetenschap wezen. Maar uh, toen heb ik dus uh, rechter gekozen. Omdat ik. Ja, dat vond ik ook deftig. Dat vond ik. Uh, want Um, advocaten en notarissen, dat waren hoogvergeven mensen. Laat staan mensen met rechterlijke macht. En uh, dat vond ik ook wel wat, om daartoe te mogen behoren, tot die kringen op te stijgen. Als ik naar Nijmegen fietste, dan kwam ik door Winsen, een dorpje eveneens in het land van Mazelwaal, dicht bij Nijmegen gelegen, en dan fietste ik langs het notarishuis van Notaris Roes. En die had een heel groot huis. En toen denk ik, in zo'n huis wonen en notaris zijn, en met zo'n tuin en met zo'n vijver voor het huis... en uh, zoveel uh, hortensia's. Nee, waren er deftige planten dan hortensia's. Ik kan niet zo op de naam komen. Maar dat, dat wil ik graag hebben. Uh, dus het dus, dus zijn altijd van die rare, kinderlijke, onzinnige... Nee, niet altijd, maar in mijn geval dan... en ik denk ook nog wel vaker zijn het... rare, kinderlijke en onzinnige motieven... die je naar een bepaalde... Uh, naar een bepaalde bezigheid drijven... naar een bepaalde studie. Tijdens de oorlog was Herman van Run een van degenen die bij een van de twee Duitse gijzelingsacties werden opgepakt. De gijzelaars werden opgesloten in Sint-Michelsgestel en Haren. Van Run kwam terecht in kamp Haare, waar hij zes maanden vertoefde. Dat kamp had niks te maken met kamp zoals we dat kennen van mensen die bijvoorbeeld in een Duits kamp hebben gezeten... of in een Nederlands kamp als Amersfoort en Vught. Helemaal niks. Het was een oord waar mensen werden opgesloten... die behoorlijk te eten kregen... die uh, binnen de perken van uh, dat uh, kamp grote vrijheid hadden. Het woord kamp dient overigens zo verstaan te worden... dat het een heel groot, uh, uitstekend instituut was. Uh, namelijk seminaria... Sint-Michus Sint Gester was het kleine seminarie. En haar was het groot seminarie. Met grote zalen, met een aula, met een kapel. En, uh, met de, en er waren muziekinstrumenten. En er kon muziek gemaakt worden. En er werden colleges gegeven. En er werd veel bedreven Er waren grote sportvelden bij. En uh, daar dat hadden wij dus vrij goed. En je kon er pakjes van thuis krijgen ook. Niks aan de hand hoe heeft het kampje beïnvloed? Wat van grote invloed voor mij is geweest, dat is het, uh, het zijn te midden van een uh, groep mensen van zeer uiteenlopende herkomst, wat betreft uh, de locaties uh, uit Nederland, waar ze vandaan kwamen, de steden en dorpen, veel uit het westen en elders. En ik was nog niet zo vanzelfsprekend in aanraking gekomen... met veel mensen uit het westen, uit het noorden en uit het oosten. Want Nijmegen was Nijmegen. En wat daar studeerde, dat waren over het algemeen... de Roomsen uit het zuiden des lands, zoals ik zelf. En toen ontmoette je andere mensen. Bovendien waren de gijzelaars die waren over het algemeen... uit een uh, sociale bovenlaag tot heel hoog. Want er waren hele bijzondere mensen uit uh, uh, hoge veelal hoge intellectuele kringen. Um, en, en dat was ook een eigensoortig, uh, uh, een eigensoortig volk. En het was een eigensoortige ervaring... om met hen in, in, in, in een vanzelfsprekend contact uh, te komen. En dat contact, ik zeg vanzelfsprekend... dat lijkt juist niet vanzelfsprekend. Want uh, je zit daar uh, bij elkaar in een, in, in, in, in een toch een gijzenlaarskamp. Maar... Um, eenmaal op een allermens vanzelfsprekende manier daar samengekomen... begint de vanzelfsprekendheid van een dorp. Van het nu van het eenmaal daar zijn. En dus ben je, is, is er meteen vriendschap en in ieder geval vriendschappelijkheid. Is er gemeenschappelijkheid, is er welwillendheid. Is er nieuwsgierigheid naar elkaar. En uh, is er een, ook een soort van intimiteit. Eigenlijk zoals ik die vanuit mijn dorp gewoon was. En ook vanuit die beknopte studentenstad Nijmegen gewoon was. En de, studenten, de beknopte studentengemeenschap gewoon was. Royaal na de oorlog voltooide Herman van Run zijn studierechten... en een uitgebreid Nijmegen studentenleven. En stond hij voor de noodzaak iets anders te gaan doen. En toen uh, was er kwam op een zeker moment... ik liep op de Anderstraat. En aan de overkant liep uh, professor Post, die lange... Uh, kerkhistoricus, die stak naar mij over en zei... bij de tijd uh, zoeken ze een redacteur. En uh, jij bent uh, uh, een niet-onverdienstelijke uh, redacteur... of zoiets, van het uh, Nijmeegse studentenblad Fox Carolina geweest. Ik was toen net afgestudeerd. Ik zou daar maar eens heen gaan. Dus ik wou niks. Nee, een hoogleraar stak de straat over en zei... jij zou daar wel eens heen kunnen gaan... En uh, zodoende ben ik in Haarlem bij die Nieuwe Haarlemse Courant terecht gekomen. En dat was dus journalistiek. Dus ik heb nooit roeping gevoeld tot de journalistiek. Roeping. Ik heb nooit roeping tot wat ook gevoeld. Nou, roeping tot het priesterschap. Dat heb ik gedacht te voelen. Ook niet eens echt gevoeld. Maar ik dacht dat ik het voelde. Uh, laat staan dat ik ooit echt roeping tot uh, journalistiek of wat ook heb. Maar ik ben daarin verzet geraakt omdat een mens toch iets moet doen. Als hoofdredacteur van de Tijd moest Van Run toezien... dat uitgever VNU het dagblad omzette in een weekblad. De krant leed aanzienlijke verliezen. Uit het verscheurde katholieke volksdeel van de jaren zeventig... liepen meer oudere lezers weg dan er jongeren bij kwamen. Kijk, de, de, de, er was toen natuurlijk ook wel een aanzienlijke gevoeligheid... in het katholieke volksdeel, die, uh, waarvan dan een aanzienlijk deel de, de Tijd las... Een ontzettende gevoeligheid voor uh, orthodoxie, uh, ruimer uh, denken, uh, verlaten van uh, godsdienstige praktijken. Dat lag allemaal zo verschrikkelijk gevoelig. En uh, dat werd, meteen, uh, uh, dat werd verteen, meteen vertaald in termen van opgewondenheid, uh, schelden, op opzeggen dat soort dingen. Wat voor ellende je daarmee kreeg. Een voorbeeld wat ik me heen, nou, ineens herinner. Dat is, uh, op zich op het moment is de film Turks Fruit. Dat heb ik allemaal mee mogen maken. Daar schreef Peter van Buren schreef daar een, een Van Buren recentie over. Dat wil zeggen uh, over de verdiensten of onverdiensten van die film. Maar voornamelijk verdiensten, want Peter was erg enthousiast. Ik vond het iets te enthousiast, maar... Een filmpresentant mag enthousiast zijn. Nou En verder was het allemaal onkeisheid wat er zich in die film afspeelde. Dat was gruwelijk voor de uh, gemiddelde ouderwetse katholiek. En die kon het niet verdragen. Toen heb je het gelazerd. Het is dus die mensen kwaad. En dan zijn er ingezonde brieven gekomen. Dat was verschrikkelijk. Ik heb de redacteur toen uh, verdedigd. Omdat ik ook vind dat je zo lang mogelijk als hoofdredacteur je redacteur moet verdedigen. Ja. Maar goed, zulke dingen... Uh, die, uh, die, dat zijn kleine feiten die er uh, nader toe lichten... waarom het zo moeilijk ging met zo'n krant. En, en hebben we wij, wij hebben dat niet gered. Maar tegen die uh, opheffing van het Dagblad en de omvorming tot uh, W-blad, ja. werd nogal te hoop gelopen door ja. de journalisten. Ja, dat is waar. Dat is waar dat, uh, uh, nou, ik moet je zeggen dat wat je ook opheft... er zal altijd te hoop worden gelopen... En uh, wanneer het kranten betreft, wordt er zeker te hoop gelopen. En je merkt de te de, de hooploperij ook meer... omdat het een krant betreft. En journalisten zijn geneigd veel aandacht te besteden... aan wat ze zelf meemaken. In het algemeen vind ik dat... Uh, maar dat is een verhaal, op, hè? In het algemeen vind ik dat uh, journalisten overmatige aandacht schenken aan gebeurtenissen uit de eigen kring. Vandaar dat de, toen de, het verdwijnen van de tijd een belangrijk evenement was. Van Run's officiële openingscollege als hoogleraar in Rotterdam droeg tot titel Altijd beperkt. Volgens hem is de persvrijheid altijd beperkt en doorgaans op grond van angst. Angst van autoriteiten voor schade aan hun belangen, die het gevolg zouden kunnen zijn van grotere openheid. In zijn rubriek van onze minder parlementaire redacteur in het dagblad De Tijd was Van Run jarenlang op zoek naar grenzen van de persvrijheid. Um, dat kun je wel zo zeggen. Maar, maar niet, niet zo drastisch hoor. Ik ben niet echt zo vreselijk op zoek geweest naar uh, een verschuiving van grenzen. Ik ben toen meer op zoek geweest naar een andere manier van de zaken bekijken. Hoe dan ook. Dagen later over grenzen werden verschoven. En die andere manier van, van bekijken was een, uh, een beetje ironisch. Uh, het hele gedoe bekijken. Ook een beetje geringschattend. Dus een beetje wel erboven hangend. Um, en ik heb ook geprobeerd om een andere stijl van verslaggeving daarin te beoefenen. Gewoon een andere proza te schrijven ook. Een uh, veel directer en een daardoor ongewoner uh, proza. Uh, het is een combinatie van een, um, van een, een visie, van uh, een besef van... je kunt dat hele politieke gedoe, want daar ging het over. Het ging bijna altijd over Binnenlandse politiek... Dat kun je ook anders uh, bekijken. Namelijk als een wonderlijk, verbazingwekkend uh, klein uh, dorps, vooral, gedoe... waarvoor niets dan grote, te grote woorden worden gebruikt. En ik probeerde om dat dan weer te geven in een directe, meestal beeldende taal... Uh, die ook nog stelkundig een aantal rare, achteraf beschouwd hoor... moet ik je zeggen, uh, rare kenmerken had... doordat ik uh, nooit, denk ik nooit, in al die stukken... er waren nog wat, denk ik nooit een in, in andere tijd heb gebruikt... dan de tegenwoordige tijd. Ik schreef alles in de tegenwoordige tijd. Waarom, weet ik eigenlijk niet. Uh, als ik die middelparlementaire stukken nu overlees... dan vallen ze me eerlijk gezegd, ik ben een beetje tegen. Maar... Uh... Misschien waren ze, althans voor die tijd, wel aardig. En een enkele passage misschien nu ook. Um, van enig historische betekenis is uh, een stuk dat ik schreef... bij de geboorte van D66. Dat was in 1967. Daar schrijf ik onder andere. Meester Henricus Antonius Franciscus Maria Oliva van Mierlo... kijkt de zaal in en zegt, dames en heren... Een warme stem uit een verwaarloosd jongenshoofd. Sporen van nooit meer in te halen slaap rond dreigende ogen. Soms een lachje dat sterft in een droevige trek. Zodra hij het gewelddadige plan aankondigt: een breekijzer te zullen zetten in de gevestigde partijen, herkent men aan zijn gezichtsuitdrukking en handen, maar ook aan de houding der schouders, de begaafde inbreker. Eenmaal aan het werk in een fraai percelen nieuws uit... zegt hij bezwerend door de witte huistelefoon... Dames en heren, blijft rustig boven, ik ben beneden. Boven weet men, de beste juwelen gaan mee, want het is een kenner. Maar zolang we ons niet op de trap vertonen, zijn we veilig. Is er uh, sederdien veel veranderd in de parlementaire journalistiek? Ja, ik, ik, gek genoeg heb ik daar uh, wat belangstelling voor gehouden. En Het komt denk ik toch voort uit het feit... dat ik een paar jaar daarin hoe dan ook meegelopen heb. En, uh, ik betrap me er zelf op dat ik iets meer, iets gevoeliger aandacht geef... voor, het parlem voor de, de parlementaire afdelingen in de nieuwsvoorziening dan eh, wanneer het andere dingen betreft. Um, en de, de veranderingen die... De, of, ja, een van de voornaamste veranderingen die, die ik zie... Um, bestaan hieruit dat er nu een, een algemene geneigdheid is... Om, um, van uh, journalisten om zich tegenover de politiek niet... Uh, zakelijk kritisch te gedragen... maar superieur, beoordelend in de zin van bestraffend. Ik bedoel het wokje schermburg wanneer het over televisie gaat. Dat is het uh, mensen in een hoek zetten... en denken dat dat gelijk staat met kritische onafhankelijkheid. Um, en je kunt het ook anders zeggen, een uh, geneigdheid om fikse dingen te beweren... te scoren, uh, eerder dan een zakelijke dienst te bewijzen... aan lezers of luisteraars die iets willen weten. Iets te weten willen komen. Um, een, een rare uitwas daarvan, of een typisch teken daarvan is bijvoorbeeld... bijvoorbeeld hoor, dat in een krant als de Volkskrant er een rubriekje is... Of was, waarin van eh, politici, ministers, in casu beweerd werd eh, wat ze waard waren, door ze punten te geven. Dat is nou heel, heel gek. Dus op een typisch ouderwetse, autoritaire manier, van een meester die punten geeft aan zijn eh, pupillen, wordt hier door eh, Volkskant eh, parlementaire verslaggevers, in cijfers, zes of een vier of een acht, punten gegeven aan ministers. Dat vind ik een heel vreemd, heel vreemd gedoe. De, de, ik, ik begrijp niet wat er aan zakelijke informatie in schuilt aan lezers. Maar ik begrijp verdomd goed... dat uh, hierin uh, zich een, een soort van uh, suprematie van een journalist uitleeft die ik heel raar vind en weinig bewonderzwaardig, moet ik je zeggen... Je hebt meegewerkt aan uh, verschillende radio- en uh, televisieprogramma's. Het uh, programma Wedstrijd bijvoorbeeld, een quiz over uh, wetskennis. Dat ja. wedstrijd werd dan ook met een T geschreven. Ja. Uh, het programma uh, Cursief, eerst voor de radio, later voor de televisie. Dat was een satirisch programma. Ja. En ook aan een uh, programma dat ten doel had om uh, de taal van de rechtelijke macht... de taal van vonnissen enigszins uh, duidelijker te maken... Ja. Het programma had dat algemeen doel om rechtspraak te verduidelijken. Er werden, nee, er werden hele rechtszaken ten gebracht. Rechters waren vaak aanwezig om dat uit te leggen. Ik had daar de leiding van. En de bedoeling was om niet alleen de taal van het rechtspreken, maar het totale rechtspreken aan uh, mensen te verduidelijken. En ik heb er altijd grote belangstelling voor gehad... omdat ik een beetje belangstelling voor taal had... en een beetje belangstelling voor duidelijke taal had. En zo kwam het dat ik uh, door uh, mensen van de rechterlijke macht... commissies daaruit gevraagd werd... om te helpen vonnissen en beschikkingen te verduidelijken. Zowel uh, burgerrechtelijke als uh, strafrechtelijke vonnissen. Omdat het ook mijn zorg was om maar een beetje dik en deftig te zeggen dat uh, uh, wanneer er recht over mensen wordt gesproken... dat ze dan ook goed begrijpen wat er gezegd wordt. Terwijl over het algemeen de rechtstaal zodanig is... dat uh, het een geheimtaal is en het net is of het niet voor mensen bedoeld is... maar het in, in eile, geheimzinnige sferen wordt uitgesproken dagen later, of uh, iemand er iets van snapt. Het moet mede op grond van zulke activiteiten... rond rechtspraak en openbaarheid zijn geweest... Dat de toenmalige minister van Justitie van Acht... Van Run benoemde in de staatscommissie die een grondige hervorming van de rechterlijke macht moest voorbereiden. Een lintje kon dan ook niet uitblijven. Hij werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje nassau eh, Inderdaad. Eh, op zeker moment eh, kreeg de verrassende mededeling dat Korthals Alters, toenmalig minister van Justitie, van zins was om mij dat op mijn rever te. Stoppen, om mij die onderscheiding meer te stoppen. En, uh, ik had aanvankelijk de angst dat het wegens uh, een of andere journalistieke verdiensten zou zijn. Dan vond ik, trouwens, had ik moeten weigeren. En niet uit ijdelheid, want er is niets zo ijdel als het, on, als het weigeren van een koninklijke onderscheiding. Maar uh, omdat ik vind dat uh, journalisten niet door enige overheid dienen uh, te worden geprezen... Maar ik eh, kreeg dat uitsluitend eh, wegens eh, moeite die ik gedaan had voor rechterlijke macht. En Kort als Alters was het ook zo chique om in zijn speech, voordat eh, ik dat eh, ding van hem kreeg, om met geen enkel woord over enige journalistieke, van, enige journalistieke verdiensten van mij te gewagen. Ook op andere manieren was je werkzaam bij de omroep als eh, lid van de voorzitter, meen ik, van de zendercoördinatiecommissie en later van de van de NOS. Ja, die twee functies heb ik in oh Oja... Vele, vele jaren uh, bekleed. Er waren niet van die erg nuttige colleges. Ik heb er ook niet zulke erg goede herinneringen aan. Het heeft me ervan overtuigd wel dat kleinheid hoogtuigviert in de omroepen. In die zin dat uh, de omroepen, de instituties...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 En het uh, minder acht slaan op eigen kleine belangen, in tegendeel het eventueel prijsgeven van belangen, wanneer daarmee, ik zal maar zeggen, de kwaliteit van uh, de omroep in haar totaliteit gediend zou zijn. Ja, ja als, in, als in de oude zenderindeling bijvoorbeeld uh, twee omroepen vergelijkbare programma's op hetzelfde tijdstip uitzonden op verschillende zenders, dan was de taak van de zendercoördinatiecommissie om te proberen dat uit elkaar te halen. Omdat, uh... ja. ja, En dat Precies. lukte niet bij En dat lukte heel moeilijk en er waren al discussies over. En er werden gewoon papieren over geschreven en rapporten. En mensen kwamen eraan te passen en arbitragecolleges. Kortom, het was een rare bezighouderij van mensen... waarvan je toch afvraagt hoe is in godsnaam mogelijk... dat volwassenen zich uh, daaraan wijden. De was zeker een van die mensen die daar lustig aan meedeed. Omdat het ook een klein honorarium opbracht. bracht... Die papieren werden overigens dan weer vervaardigd door lieden uh, die daar speciaal voor in dienst waren. Door uh, overigens soms heel deskundige uh, uh, mensen die het secretariaat bemanden. Of de secretariaten bemanden. En dan traden die stencilmachines wel. En die werden die dingen in ringbanden aan elkaar genieten. Die kreeg je dan weer thuisgestuurd. Die moest je weer lezen. En daar werd er weer over vergaderd. daar werd weer deftig over gedaan. Maar het had allemaal zo verschrikkelijk weinig te maken. met het eenvoudige verzorgen van. Uh, zo goed mogelijke programma's... eventuele overeenkomstige uh, verschillende uh, levensbeschouwingen... waarom eigenlijk niet... Uh, aan het gemene publiek. Is er wat dat betreft uh, nu het een en ander veranderd, vind je? Nee, niet zoveel vind ik eigenlijk. Want uh, ik bemerk weinig van wat ik net formuleerde... als zorg uh, voor of wat ik kan formuleren als dienst aan. Vooral het laatste, dat vind ik dat weinig gebeurt. De, ik meen dat um, er veel wordt voortgebracht... en nou spreek ik maar heel algemeen over... in radio en televisie en in kranten... ten dienste van uh, zelfverheerlijking, uh, scoren... Um, en minder ten dienste van... Um, afnemers, uh, luisteraars, kijkers, lezers. Ik vind dat men met andere woorden... daarmee gewoon de kant uitgaat van de reclame... die het alleen maar te doen is om het, het meest verstrekte eigenbelang... en het eigenlijk geen flikker kan schelen... of daarmee iemand gediend wordt. Het kenmerkende namelijk van de reclame is toch... meen ik dat er over datgene wat men aan te bieden heeft... Nooit enige zakelijke waarheid wordt verteld. Nooit iets wat je echt informeert. Maar alleen maar alles wat kan dienen om het te verkopen. Nou, een soortgelijke mentaliteit maakt zich, zag ik nu, preker, meer en meer meester van eh, gewone uitzendingen van de publieke omroep. En ik heb het alleen over deze, want de andere... Die ken ik niet, en niet omdat ik ze niet wil kennen... maar omdat we die hier in deze ver afgelegen woning niet kunnen krijgen. Ik heb namelijk geen kabel in huis. Je bent uh, ja. lid geweest van de Raad voor de Journalistiek? Ja, ik ben lid geweest van de Raad voor de Journalistiek. Uh, de Raad voor de Journalistiek is een, is een uh, college... waar iedereen die zich wil beklagen over enig journalistiek gedrag stuk in de krant of het doen en laten van een journalist terecht kan. En uh, die raad die roept dan de journalist op en de klager op, hoort partijen en uh, hoort ze eventueel nog eens. Er kunnen schriftelijke stukken ingediend worden, beraadt zich erover en geeft dan een oordeel. Meer niet. Dus geeft alleen een opinie over de gedraging van de betrokken journalist. En dat kan zus en zo uitvallen. Zus en zo betekent dat ze of de, de, kunnen zeggen... Uh, die, die journalist heeft helemaal niks onbehoorlijk gedaan, vinden wij. Want, daar en daar en daarom. Of, ze kunnen een ander oordeel geven en zeggen... ja, gelet op dat en dat en, en, en dat en dat en dat... vinden wij dat die klager groot gelijk heeft... en terecht uh, bezwaren maakt tegen de handelwijze van de betrokken journalist. Dat, uh, dat heb ik vele jaren gedaan. Dat is een, ik vind het ook een heel nuttig college. En de laatste jaren um, wint dat meer en meer in aan gezag. Macht kun je er eigenlijk niet van spreken, hoor. Maar gezag natuurlijk wel, want het geeft een opinie. En weet je wat ik ook zo aardig van die raad vind? Dat hij zich in de journalistieke wereld bevindend... zich ook bedient van journalistieke middelen, namelijk het geven van een mening... Ja, dat is heel gek. Sommige journalisten hebben veel bezwaar... tegen die raad voor de journalistiek, want dat zijn eigenwijze mensen... en die, die zullen eens even vertellen hoe het moet in de journalistiek. Nee, het zijn helemaal ja het zijn misschien wel eigenwijze mensen, maar let op wat ze doen. Ze doen namelijk hetzelfde als wat die journalist doet. Zelfs op het moment waarop een journalist beweert die raad deugt niet... dan eh, doet hij nog altijd iets wat de raad zich ook permitteert te doen... namelijk te zeggen die journalist deugt niet. Nou, dat is toch allemaal eerlijk en aardig en journalistiek in wezen? Vrij meningsuiting, zeg ik altijd maar. Katholiek opgegroeid. In hoeverre speelt het katholiek nog een rol voor je? Uh, het uh, katholiek zijn betekent voor mij in de eerste plaats daar vandaan komen. Ik ben van geboorte een rooms-katholiek, omdat mijn ouders dat waren en de ouders van hen. Ik leefde in een katholieke omgeving. En ik heb dat niet gezocht en ik ben niet daartoe overgegaan. Nee, ik was erin dat uh, die katholieke, um, het katholieke, laten we het maar zo in het algemeen noemen, want met katholieke godsdienst, dat wel bijzonder je het er weer. Maar het katholieke, dat we zeggen de levenswijze en uh, uh, opvattingen, uh, die, die, die waren er al, die trof ik aan. En als vanzelf groeide ik daarin op, op vergelijkbare wijze, als ik opgroeide in een bepaalde taal, zoals wij in een bepaalde taal, allemaal in een bepaalde taal opgroeien. Daar ga je niet over. Dat is er. Als je aan mij zou vragen... wat ik op het ogenblik nog met uh, het katholieke geloof... zoals dat in Nederland beleefd wordt... en met de kerk te maken heb... dan is dat uh, misschien gering, om het globaal te zeggen. Uh, ik uh, interesseer mij voor wat in de kerk kerk gebeurt, zoals de innerlijke tegenstellingen daarin... de moderniseringen daarin. Daarvoor interesseer ik mij nauwelijks. Want um, ik um, vind het een beetje vervelend... en een beetje kleinmoedig allemaal... en een beetje onesthetisch vooral. Um, ik vind dat uh, het katholieke geloof als cultuur... buitengewoon veel met esthetiek te maken heeft... Maar dan denk ik aan totaal andere dingen dan uh, aan de liturgie van vandaag. En uh, zeker aan de discussies van vandaag. Maar dan denk ik aan Romaanse kapitelen. En dan denk ik aan Gregoriaans. En dat is niet omdat die dingen nu eenmaal als oude dierbaarheden inbehangen. Misschien ook wel, maar dat kun je van het romaans al helemaal niet zeggen. Maar omdat het eenvoudig weg. Uh, zaken van een cultureel hoog niveau zijn. wel zouden kunnen irriteren of... Nou, kijk, ik denk dus dat dat spreken van hem... dat dat, want juist omdat het zo zorgvuldig en wel overdacht is... dat dat sommige... Ik, ja, ik geniet ervan, maar dat dat sommige mensen wel kan irriteren. En die zeggen, nou schiet nou eens op. Of laat nu jezelf zien. Want die taal is natuurlijk toch wel een soort fraai kamerscherm... dat hij om zich heen zet. En ik denk dat dat... Maar dat, dat hangt waarschijnlijk samen met uh, de zeer Nederlandse aard die alle Nederlanders hebben. Namelijk dat die welverzorgdheid, en zelfs dus een beetje oververzorgdheid, uh, in feite nooit op prijs stellen. Uh, een Nederlander die heel zorg spreekt en daar niet, niet hoorbaar zijn best op doet, maar uh, die dat wel overwogen doet, die zijn geestig zijn woorden kiest, et cetera, die eh, is, wordt in dit land gauw voor een aansteller gehouden. En eh, Want eh, ja, bij de zittingen van de Tweede Kamer is er ook niemand in de Tweede Kamer... die met enige geest, wat staan, met enige zorgvuldigheid spreekt. Nou, het is beschamend wat daar aan taal en wat er aan geest wordt gebruikt. En, maar het is, het is onze volksvertegenwoordiging... dus het zal wel een doorsnee van Nederland zijn. En die hebben, denk ik... De, als de, zullen Nederlanders met, met die echte Nederlandse aard... zich aan dat taalgebruik wel eens kunnen ergen? Dat heb ik ook wel eens een enkele keer van mensen gehoord. Hij is een man van decorum. En, en uh, misschien zou je eens kunnen zeggen... zelfs van, van decors ook... Hmm, maar ja, wat er achter de coulissen speelt, daar hebben wij niks mee te maken. Want juist om die reden zet hij die decors op. Hmm, en dus hij hey, laat dan wel, uh, denk ik, uh, bij velen misschien... juist daardoor een raadsel achter. Nou, uh, kijk, en dat heeft hij dus uh, met veel mensen die een zeker acteertalent niet vreemd is... heeft hij dat gemeen. Dus dat heeft hij ook met Bowman's gemeen gehad. Ik denk dat hij daarom zo goed met Bowman's kon vinden. Want dat was dus een, als die met elkaar spraken... moet het iets van een dubbelrol zijn geweest. En, en, uh, maar dus kijk... Als iemand, je, moet, je moet nooit pogen... achter de coulissen bij iemand te komen. Dat, dat, dat mag je niet doen. Als iemand dat opstelt... dan is dat zijn, uh, ja, zijn, zijn stijl van leven. Nou ja, en daar kun je... Mee, mee kunnen leven. Ik kan er mee leven, ik vind het heel leuk. Maar... Uh, hij, ja, hij... hij heeft kennelijk daar behoefte aan... om zich zo te gedragen. Nou ja, die zijn goed recht uiteraard. Nou, als Kees zegt... je bent een man van decor... dan is dat behoorlijk gemeen gezegd. Maar... ik ben bang dat hij daar een beetje gelijk in heeft... Of dat iets te maken, wat dat nu met mijn innerlijk te maken heeft, mijn hemel. Uh, als ik het precies zou weten, zou ik het, vrees ik, niet zeggen. Uh, wat ik ervan weet, en wat ik ervan durf te zeggen... is wel dat ik uh, een behoefte heb aan een uh, zekere rust... En Orde, of ik ook wil verbergen wat er overigens in mij leeft... nou, dat weet ik zo net nog niet. Ik denk eerder dat uh, datgene wat ik uiterlijk om mij heen bouw en verzorg... Dat dat, een, uh, dat dat een beleidenis is van mijn innerlijk... een iets van mijn innerlijk laten zien... dan dat ik het wil verbergen. Maar wat drijft je? Um, ja, wat er een mens moet toch wel doen. En um, Ja, ik ben wel een klein stuk, maar ik kan mijn werk goed doen, zou iemand zeggen. Um, nee, wat drijft mij... Niks bijzonders. Um, ja, als er iets is wat mij drijft, dan is het dat ik gedreven word door anderen. Dat wil zeggen, ik doe pas iets wanneer anderen mij erom vragen... of wanneer ik anderen er uh, merkbaar een plezier mee doe. Ik heb uh, buitengewoon weinig initiatief. en Ik heb geen, nooit mijn carrière opbouw of zoiets uh, gedaan. Maar als uh, mensen mij uitnodigen om iets te doen vooral om met hen samen te werken, wat ik heel leuk vind, dan doe ik dat graag. En daarom heb ik in de journalistiek ook bepaalde dingen gedaan... omdat mij gevraagd werd dat te doen. Alleen mijn jaren aan de school voor de journalistiek... die heb ik niet um, volbracht, omdat mensen mij daarom vroegen. Maar daar heb ik zelf nou eens een keer naar gedongen En dat deed ik, omdat ik toen in Den Haag zijnde... en daar uh, een soort van politiek redacteur zijnde het niet erg naar mijn zin had. En ik had het niet erg naar mijn zin omdat ik beducht was. En ik was beducht omdat ik eigenlijk dacht dat ik het niet goed kon. U hoorde Herman van Run in een aflevering van Een leven lang... en bijdrage van de NPS eerder uitgezonden in 1998... Samenstelling en interview Hans verdriet Techniek Ton Prudon en Lex Goden. Presentatie Petra van Hulsen. Herman van Run werd geboren in 1918 en overleed eerder deze maand op 13 juni. Hij was 93 jaar. Dit is Radio 1. U luistert naar Max en dat is het programma Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen, die kunt u mailen naar nachtvluchten... apenstaartje omroepmax.nl. Of u schrijft, en nu weet ik absoluut het postbusnummer wel... dat kan naar postbusnummer 518, ik had het goed in het vorige uur... 1200, Alpha Mike in Hilversum. En voor alle informatie over onze uitzendingen... kunt u kijken op nachtvluchten.fm. Dus www.nachtvluchten.fm. En daar kunt u de verschillende uren ook opnieuw beluisteren... indien u dat wenst. Trouwens, op nachtvluchten.fm staat ook nog een prijsvraag. En die staat ook op teletextpagina 331. En daarmee kunt u boeken winnen van Bart van Loo, onze gast van vorige week. Het is tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur, Sibren Paulet, de dichter, vierde afgelopen dinsdag... zijn 88e verjaardag. En dat hoop ik in mijn leven toch ook echt te halen. En dan in goede gezondheid. En uh, met alle creativiteit van Dien. Goed, tot zometeen na het nieuws.